Nou, weer welkom uh, Letitia in de kring. Het is weer een tijdje geleden. Ja, ja. Je bent, geloof ik, helemaal hersteld. Kicking and alive. Zeker. En, Dat booming, zeker. en booming. En booming. <laughs> booming. <laughs> Blooming. <laughs> oei, jongen, jongen. Ja. ja. Nou, wij gaan er dus weer een uurtje van maken. En we beginnen met wat was er in het literaire nieuws? Ik wil het laatste. Want ja. Ik... Ik doe geen literair nieuws, maar ik nee. doe een gedichtje. Oh, je doet een gedichtje. Ah. Geheten, helemaal in stijl van deze tijd, kooklust. Kooklust. En uh, Maritia, wat doe jij? Jij doet geloof ik een en al literair nieuws, is het niet? Ja. Uh, uh, Letitia bedoel ik. Nieuws. N meer beschouwing over het nieuws. Oh, meer beschouwing over het nieuws. Het nieuws ja. Maar je komt ruimschoots aan aan bod, want we hebben alleen maar jou als gast. Oh, nou. Uh, <laughs> Zal ik langzaam praten. Dus, dus nou hou hem nog maar even je mond. Uh, uh, dan... Ja. Uh, Maritia bedoel ik dan toch wel. <laughs> ja. ja, literair uh, nieuws heb ik niet zoveel, maar meer opmerkingen die ik heb gelezen in commentaren over boeken. Bijvoorbeeld, en, en ook over schrijvers die ik, waar ik nog nooit van heb gehoord, maar er zitten hier aan tafel vast mensen die, die ze wel kennen. Bijvoorbeeld David Foster Wallace, oh. dat is een hele bekende een veel schrijver te zijn, die een treurig leven heeft en, uh, en uh, uiteindelijk zichzelf heeft opgehangen. En uh, ja, goed, hij heeft uh, allemaal zeer interessante boeken geschreven, waaronder een dat heet Infinite, uh, Infinite Jest. Jest. Mhm. Mm uh, 1104 pagina's. Ja. Maar een opmerking: jij wilde iets zeggen, Letitia? Nee, nee, omdat je zei 1100, dat leek me een hele hap. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Ja. En, maar uh, hij, maakt hier, hij uh, zegt hier: een depressief, depressief uh, persoon zegt hij, maakt er een einde aan omdat hij zonder hoop is. Of omdat hij of zij de, maakt er niet een einde aan omdat hij zonder hoop heeft, is. Of omdat hij of zij de balans van het leven onacceptabel vindt. En dan helemaal niet omdat de dood opeens aantrekkelijk lijkt. Uh, een persoon in wie het lijden in een bepaald onverdraaglijk niveau heeft bereikt, schreef hij ooit, door zichzelf om dezelfde reden waarom een ingesloten persoon de flat, uit de flat springt, uit een brandende flat springt. Vergeet je niets in mensen die uit brandende gebouwen springen. Hun angst voor vallen is van grote hoogte is net zo groot als die voor ons is. Uh, Oftewel, de angst om te vallen is een constante. De variabele is de vuurzee. Wanneer de vlammen dichtbij genoeg zijn... is de plettervallen opeens de minste van de gruwelijkheden. Um, en dan zegt hij, je, uh, je moet zelf gevangen zijn... en de vlammen hebben gevoeld om in angst... dieper dan de angst voor de dodelijke val te begrijpen. En uh, dat vond ik eigenlijk toch wel een, een nieuw inzicht... in uh, in de wanhoop die mensen voelen die zelfmoord plegen. Uh, dat, dat het inderdaad voor hen ook zo afschuwelijk is om die daad te plegen, klaarblijkelijk. Mm. Ik, ik dacht altijd, de mensen vinden het waarschijnlijk een, een enorme opluchting, opluchting dat ze dit kunnen doen. Maar zoals hij het beschrijft, denk je, nou, het is echt van twee zeer kwaaien de minste uh, te kiezen. Maar goed, weinig opwekkend uh, uh, verhaal. Mm -hmm. Maar ik vond het wel een nieuw inzicht. En. Uh, een ander, andere, iets anders wat mij is opgevallen. Het gaat over een, een andere mij onbekende schrijver. Namelijk uh, een autobiografie. Nee, een biografie van een meneer van Deursen. Uh, een gereformeerde uh, historicus. Hoogleraar uh, Nieuwe Geschiedenis Vrije Universiteit. Daar wordt dus. In, jullie kennen waarschijnlijk ook geen van allen. Maar uh, daar wordt dus, uh, wel een. Uh, een biografie van uitgegeven. Van uh, over die van deur Over deze meneer Van Durse. Die heeft verschillende historische boeken geschreven. En uh, het boek wat over hem geschreven he, he, is, heet Een gereformeerde jongen. En het begint met de opmerkingen die de meneer Van Durse heeft gemaakt uh, over de huidige tijd. Publ een publiek toilet zonder sluitingstijd, vond hij. Uh, de, de, ...moderne cultuur. En dan eindigt het, met het verhaal met een gereformeerde jongen... Uh, ...is een commercieel zeer gewaagde uitgave... ...over die stijlige gereformeerde meneer. En het is waarschijnlijk alleen maar mogelijk gemaakt... ...dat deze uitgave weer plaatsgevonden... Doordat zijn uitgever zoveel geld heeft verdiend met de mama-porno van E.L. James. Nou, dus ja. ook hier komt ja. E.L. James weer. Die komt overal. Door alle dus de uitgever kieren is mijn Spijkers. Door alle kieren en gaten komt E.L. James weer terug, uh, ja. ja. Onze dorpsgenoot, die wijkt dus in. Uh... Boekje, ja. Of geeft het geld om het uit te geven voor ja, de Ja, precies. Ja, dat is, voor de ja, dat is inderdaad. Je nou, staat een, ja, ja, ironisch. Ja. Zoals verlaat toch speakers. de ene hand de andere? Hè? Dat is toch niet slecht, hè? Nee, dat is helemaal niet slecht. Ja, ja, ja, ja. Dat komt is, goed terecht. Ja, dat hangt af, <laughs> natuurlijk, waar oh. die grenzen liggen. Dat, dat blijft, blijft natuurlijk altijd een probleem. Het laatste waar ik het even over wil hebben is de schrijfster waar jij mee vor, Aha, vorige week Alice op attent ja. maakte. Die oh, nou nou is heel groot. Alice van. Monroe. Mm -hmm. uh, die heeft opnieuw een boek uitgegeven. Uh, ik kende haar dus helemaal niet tot jij er vorige, vorige week mee kwam. Els. En ze heeft dus een klein beetje ongelooflijk veel geschreven. Uh, nu heeft ze haar. Echt, het allerlaatste boek zoals ze zelf zegt geschreven. Maar nou geloven we het niet meer. En nou gelooft niemand meer. Nee. Ze is 81 jaar. Misschien moet je wel, want ze is 81. Nee, ja. maar ze heeft vaak <laughs> gezegd: het is mijn laatste boek, dus nou oh. hoeven we het niet meer te geloven. Ja, ja precies. Zegt deze recentcentrale. Ja, de laatste ja. tot nu toe. Atty. Elisabeth Etty, ja. En uh, heeft ze, uh, al, zijn al haar verhalen fantastisch. Het zijn allemaal korte verhalen die je desondanks toch. ...hele verhalen zijn, waarbij je het gevoel hebt dat je toch helemaal in de figuur komt die beschreven wordt. Maar ook hier uh, heb ik niet de indruk dat je, dat je dit voor je plezier gaat lezen of voor de gezelligheid. Nee, nee, Het gaat allemaal over... Uh, Lende, hè? Wat Lende, het, ja. ellende hè. staat het? Enlende, Ik Keiharde mannen, kringen van vrouwen. Die zich proberen te ontworselen aan de beklemmende moraal van naoorlogse Canada. Uh, zoals het hier uh, opgemerkt wordt... Die mensen die slaan zich met de grootst mogelijke moeite door het leven heen, zonder te begrijpen waarom ze al die moeite doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is wel een hele leuke video. Ja, dat is, dat, maar goed, dat is de dat is enige van de drie schrijvers die, die ik nu genoemd heb, waarvan ik zeker als een boek zal gaan lezen, ja. En ik, uh, de keer vertelde ik over Dorinda van Oort, weet je wel, die met de biografie over haar vader Jean-Dulieu. Ja, ja, ja. Zeiden jullie allemaal, ja, wie, wie staat er geïnteresseerd? Kijk ik de volgende dag naar Pauw en Witteman of de wereld draait door, dat weet ik niet. En wie zit daar pontificaal de vrienden van oord, over haar vader Jean-Dulieu. Dus... Paulus ja, oh, de botka, en Ze hadden jouw oh, ja, opmerking gehoord en dachten, oh, ja, nou, daar willen we het fijne van weten. Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Ja. Maar uh, ik las wel een artikel over de redacteur die achter Pauw en Witteman uh, staat. Die, die zorgt voor de gasten. En uh, die zegt, uh, één verkeerde gast en 400.000 uh, mensen zappen weg. Dat kost je 400.000 gasten, kijkers, als je, als je één verkeerde ja. gast daar neerzet aan Zo. die tafel van Pauw en Witteman. En het klopt gewoon. Er komt regelmatig. Je Nee, maar ik zat dan ook weg. Als een gast me niet interesseert, dan ben ik weg. Absoluut, ja. Maar dan kom je weer terug natuurlijk. tien ja, Dan kom ik wel weer terug naar ja, Als je ja, ja, weet, ja, op dat moment weet je, wel, je bij de heb de je polen, Sommige mensen hebben met... de. Nee, maar ik heb dat niet gezien. Ja. Oh nee, ja, nee, dat was bij, inderdaad bij de wereld draait door. Ja. Zij was hier weer Paul en Maar ik moest wel lachen. Ik ja, dacht, ja. ja het <laughs> profetische... Zij ik krijg allebei. <laughs> ja. Wie kan dat nou <laughs> ja. zetten? Ze nou, wacht maar eens even af hoeveel drukken daarvan gaan verschijnen. Nou, misschien maar nul. Of één natuurlijk. Ja, altijd wel één, ja. Uh, nou, ik heb dat ook gelezen over Alice Munro. Uh, een juichende recensie, Ja, ja dat dat uh, dus ik er vergoor, toch toe, toe, toe, toe dringt om, om eens een keer iets te lezen van deze, ja. Van deze vrouw. Mm -hmm. Ja. En er is ook een recensie over de Nobelprijswinnaar, Mo Jan. Mm -hmm. Ja, lijkt toch ook wel een interessante schrijver, ja. Ik heb ook nooit iets van gelezen. Um, er wordt geattendeerd op uh, twee Nederlandstalige debutanten die aanhaken bij de anglo-saxische uh, en apocalyptische literaire traditie. Het is heel heel zeldzaam hier, schijnt het, in ons uh, taalgebied. Uh, verhalen over uh, de ondergang van de wereld, zoals jullie allemaal weten, vergaat die op 21 december. Ja. Ja, uh, daar heeft een Nederlandse schrijver eigenlijk nooit veel belangstelling voor. Die heeft uh, alleen maar belangstelling voor de eigen zielenroerselen. Maar hier zijn er een paar die, die zich uh, voorstellen wat er zal gebeuren als, als de wereld uh, vergaat. Als er een nieuwe zonvloed komt, ja. als het water helemaal stijgt tot de laatste uh, etage. Maar ben, uh, die, die, die, die maar belangstelling daarvoor, die kan, ja. die kan ook een beetje bij de volksaard horen. hè? In, en jij zegt, Nederlanders hebben er weinig ja. belangstelling voor. En dat zou natuurlijk wel kunnen sporen met het feit dat uh, Ierse en Finse auteurs daar wel vaker op ingaan. Omdat ze uh, in hun cultuur het, um, ja, het, het, het dramatische, het onafwendbare vaker belichten. Ja. En wij zijn daar misschien in West-Europa toch eigenlijk iets te uh, laconiek voor. Ja, en Nederlanders die zoveel meter onder de zeespiegel leven. Hmm. Ja, ja klaarblijkelijk voelen we ons zo veilig dat ja, dat, dat geen wel. onderwerp zijn uh, nee, ja, ja. die ja, ons ja, ja, ja. Erg bezighouden. Ja. Ja. Ja. Nou ja, en uh, ja, je hebt natuurlijk ook wel gezien de, de Great American Novel van E.M. Holmes... Ja, ja, dat ja. is toch ook iets wat, wat, we, ja, dat is waar, ja. wat, wat we moeten lezen. Hè? Zeker onthouden, ja. Tussen Kerst en Ik nieuw. laat personages net niet verzuipen. Dus dat is ook, uh, ook, al, niet vrolijk. <lacht> ook al niet zo, uh, zo vreselijk vrolijk. <lacht> dan denk ik dat jullie nog wat, ik verleden, keer, verleden week een paar stukjes voorlas uit Alice Munro. Dan denk dat je daar, hoe, hoe gruwelijk ook, dat je daar nog het meeste plezier aan zou beleven. Ja, ik, ja, wat heet plezieren Els? Nou ja, dat ja, was grappig geestig, ook plezier. al was het nog zo dramatisch. Leuk toch, prettig. Ja. Of, uh, nou ja, geinig, ja. ja, geestig. Ja, geestig gestreven. Ja. Maar uh, <laughs> zij, uh, zij heeft het over de uh, ja, problematiek van heel veel Amerikanen die een huis kwijtraken en hmm. op straat uh, slapen. Op straat doorbrengen. En uh, ik had dit net gelezen over mijn Amerikaanse nicht die uh, mailde, had er de hele tijd niets meer van haar gehoord uh, of het waar was dat dat uh, in Nederland de moslims het allemaal overnamen uh, uh, en ze had gehoord dat, dat minister Donner ik dacht wie is dat nou toch ook wel weer minister Donner eindelijk eens wetgeving aan het maken was om het uh, gevaar terug te dringen en ze wilde een petitie ondertekenen en ze vroeg mij of, of het waar was wat ze in die petitie die, die, die ze dan uh -huh. had ingesloten, of dat uh, waar was of ik dat kon bevestigen uh, ik heb haar teruggemeld dat, dat, uh, ja, dat, dat er uh, zo'n zo uh, peroxide gekleurd permanent uit, uit Venlo <lacht> een tijdje <lacht> bezig is geweest om, om de sfeer hier uh, te verpesten. Uh, en uh, dat, uh, ja, dat, dat wij wel vinden dat dat... Uh, uh, moslims, zoals elke Nederlander, zich aan de wet uh, moeten houden. Dat er iets in de maak is van, van dat je niet op openbare plaatsen de boerkaar mag dragen. Ik weet niet eens of dat al wet is of dat dat in de pijplijn zit. Maar ik, is vroeg, haar, geen wet. ik vroeg haar uh, ook of, of zij kon bevestigen dat uh, alle Amerikanen hun huis kwijtraken en op straat slapen. <lacht> dus dus dat, uh, dat ging dan maar in één moeite door. Gezellige mail, hè? <lacht> Dat was gelukkig <laughs> nog net voor, die, uh, voor dat drama op school. Oh, up, yeah. oh vreselijk is dat toch. Vreselijk, vreselijk. Ja. Maar daar mag je, mag je geen grapjes over maken. Want, nee, uh, dat, dat is zullen toch, we niet doen. Dat zullen we maar echt niet doen. Nee, maar nee. ik wil even uh, eindigen met uh, natuurlijk Fifty Shades. Ik heb daar net een recensie over geschreven voor Leidraden. Um, en dan, ja, dan lees je dat dat er uh, inmiddels... 60 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan wereldwijd ja, ja. en dat uh, Random House dat is de uitgever dat die uh, alle werknemers dat, dat zijn er een stuk of 5.000, uh, dat zijn er duizenden staat niet precies hoeveel iedereen krijgt 5.000 dollar bonus van, van, uh, de top, van de topman tot, tot uh, de postkamer medewerker toen uh, de, de, de topman dat bekend maakte Marcus Dobble was er minutenlang applaus en gejuich over... over uh, de nou topman. Ja, die, die, ja <lacht> maar ook die bonus. Dat dat, dat, dat uh, volkomen ja. gelijk is ja, ja, voor ja, iedereen. Ja. Ja, maar je, geluk, ziet, je ziet dat daar... En uh, toen werd er ook uh, spijkers uh, opgebeld uh, of hij ook uh, zoiets ging doen voor, hm. zijn, uh, <lacht> voor zijn medewerkers. Of hij het voorbeeld van uh, uh, Dole zou opvolgen. Nou, een woordvoerder wilde niet in details treden, maar de medewerkers gaan op een behoorlijke wijze delen in het resultaat. Want... Spijkers heeft ook al zo'n 1,7 miljoen ja. exemplaren verkocht van, van het... Ja, uh, is het niet waar. Ja, jawel, ja, het is wel waard. Het is, uh... Hebben we jullie al vier weken <laughs> geleden Ja, nou, Ik wist niet 1,7 miljoen. miljoen. Ja, <laughs> het is ja, toch, ja. het is toch. Ja, nou goed. Maar nou, we, dan we, ik vind we, ja, ja. wel leuk ja. dat die man iedereen 5.000. Uh, ja, ja, en alle, ja. iedereen. He? He? iedereen ja, dat, dat vind ik wel. Daar sta ik van te kijken in dat niet egalitaire Amerika maar goed, dat is dan ja, toch ja, een ja, keer ja, ja. weer leuk. Nou. Heb, je, heb je nog dadelijk behoefte aan een technisch nieuwtje na jouw gedicht? Of ja, dan doen we muziekje. Ja, want dit is oh, een, een technisch erbij. nieuwtje, ja. Nou, dat doe je nog. Oh, nou ja. Ik vond het zelf wel, wel lollig dat uh, Erik van den Berg, dat is iemand die geregeld schrijft over de, uh, de, hoe een boek eruit ziet. En die heeft uh, op een Duitse uh, boekenbeurs gezien dat er een nieuwe techniek is gebruikt. In Duitsland. En die heeft hij mogen overnemen. Waarbij je. Um, een, een, je ziet het hier een oog. En verder op de omslag helemaal niks. In de winkel en onder het licht. En kom je nou onder daglicht. En je gaat het bewegen. Dan zie je een boodschap uit het boek. Waardoor je nieuwsgierig wordt. Van ik ga gauw lezen. Want hier zit actie in. En dat is nou in Nederland ook. Um, in een vertaald boek. Um, van Watson. S.J. Watson. Voor ik ga slapen. En het omslag is van dezezelfde meneer Rowald Triebels die het heeft verzonnen. Dus er is een soort auteursrecht, uh, hoe noem je dat? Ja, ja. ja. Eigendomsrecht op, op die... Dat ja, het zijn. is geen holografie, maar mm -hmm. je moet het boek bewegen en dan zie je een bewegend beeld uit het boek. Ik dacht, dat is toch wel leuk dat ook dat aspect van een boek... Uh, vernieuwd ja. wordt. En Nog, waar kunnen ja. we dat zien in dat, Nederland? Dat kopen. Ja, Je zou het kunnen kopen als je wilt. Oh, dan moet je het kopen. Dat is er Oudhaan, niet, ik dacht, er hangt iets ergens in een winkel. Maar... Nee, en als je er gewoon nee, naar nee, kijkt, want hier staat een stickertje op deze identieke ja, ja. foto. Die, die sticker geeft aan, als je die eraf trekt dan kun je uh, onder gunstig licht die boodschap zien. Want anders zou iedereen natuurlijk denken van... nou ga ik hier in de winkel even staan bekijken of ik het boek niet te kopen. Mm. Oh ja. ja. zo'n klein ja. stikkertje kan dat, dat beeld tevoorschijn roepen. Ja. Terwijl het beeld op de foto veel groter is ja. dan ja. een kleine stikkertje. Ja. Dus nou, ja. het is gewoon een technisch snufje. Snufje, voor ja, meer is het niet... Dus beter voor dan na jouw gedicht. Want anders... Nou ja, het is een gedicht. Van jullie uh, huisschrijfster, huiskok in de NRC, Marjoleine de Vos. Oh ja, Marjoleine de Vos. Hè, daar vinden jullie leuk. Hè? De thuiskok. De thuiskok. Het heet dus ook kooklust. En ik dacht, nou, we zijn nu allemaal bezig met onze inkopen enzovoort. Dus dat kies ik eens uit. Met gretige borsten staat Begeerte aan het aanrecht. Zoent het zaad uit tomaten, kijkt naar het zwellen van beslag onder vochtige doek. Haar hand liefkoost de haas van een jonge stier. Zijn zoekende tong is gemaakt voor de haren. Verzaligd streelt ze zijn ballende pan in. Hartstocht is een keukenprinses met aanraakbare huid. Donzig als deeg, geurig als boter. Een weerloze van bot bevrijde eend die naakt wil zijn als een olijf in olie, een persik op sap. Ze wil zich ontleden, op het hakblok betast worden door gulzige vingers en gloeiend verslonden. Een vis zijn, zwemmend in roomsaus, gewicht, gekend, begeerd... Genoten. Nou, nou, wat een kookgeilheid. Het lijkt wel Fifty Shades. Fifty oh, Shades. aan. Sluit mooi aan. Hè? Sluit mooi aan. Ja. Nou, dit is uh, toch een prachtig gedicht van Marjolein in de Vos, hè? Jazeker. Ja, dat wekt ons alle op om met vreugde in de pand te roeren, oh, oh. vind ik. Nu krijgen we een liedje. En dat is een liedje wat ik altijd draai voor mij op hoogtijdagen zal ik maar zeggen. En dit is de laatste hoogtijdag voor ons, uh, voor kerstmis, voor ons programma. En dat heet De Rebbe. In de kleine show staat een kacheltje en hij brandt heel goed. En de leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. En de leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. Het is Hebraïeus nog wel, dus heel moeilijk hoor, het moet keurig net.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 Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan dat het altijd. Ja, de Rebbe. Het hoeft maar een feestdag te zijn, of elcent dit muziekje. Ja, ja. <tie> Nou, ja, een we, feestdag met enige ernst. En niet voor Sinterklaas. Pasen, nee, nee. Maar je lacht <laughs> intussen, ernst. Kerstmis, kerstmis pasen, pasen, Ja, wel, natuurlijk kan ik lachen. Yom Kippur of zo. Ja, maar dat weet ik niet wanneer dat is. Dus. Rosh Hashanah. Uh, Letitia, wat heb jij voor ons op het potje staan te pruttelen? Ja. Een heleboel. Ja, ja leg het maar aan uh, waar we mee zullen starten. Uh, misschien, misschien met... Uh, Afda van der Heijden, want ik um, was blij voor hem dat hij de PC Hoofdprijs Prijs kreeg, kreeg. He, voor zijn hele oeuvre. En van hem is bekend um, dat hij ook zelfs zijn werk, 30 romans ongeveer, beschouwt eigenlijk als één geheel. Ja. En dat zie je onder meer doordat hij midden in een werk soms verwijst naar een ander werk, uiteraard een eerder werk. En vaak zet hij dat in cursiefjes. Zodat je het ook weet. Van nu komt er een soort van terugdenken. En in ieder geval verwijzen naar iets eerder. Nou had hij vorig jaar. Uh, eindeloze prijzen gewonnen met Tonio. En de jongen. Zijn zoon die op, opeens. Plots klaps. Uh, uh, ja, over, overleed door een ongeluk. Hè? Ja. En uh, toen heb ik. De weerborstels, je ziet wel, oud boekje, weer eens gelezen. 92 of 82, uh, uit welk jaar is het ook weer? De weerborstels. Ja, um, nou, ik dacht 82. Dat, dat is eigenlijk puur een, een um, 92, ik zei het verkeerd. Nee. Is eigenlijk een, een, uh, zeg maar een vooruitafspiegeling van Tonio. En ik schrok mijn ongeluk toen ik het weer ging ja, lezen. Het lijkt me ook shocking als je dat meest. Ja, ja, het is ook, je kunt het zien hier, hè, voor mijn zoon Tonio. Het is Hanen hem opgedragen, opgedragen in 92. Toen was hij zes jaar. Toen was hij zes jaar. Ja, ja. En, Frits Abraham schrijft er ook over. Het, ja. uh, het, het gaat over een, een milieu, meer dan een jongetje. In dat milieu speelt de vader een rol van uh, de, de, de, de, de bonkige fietser. S ...snelheidsduivel en uh, wind van alles. Maar in zijn vrije tijd, als de seizoensarbeid op de fiets erop zit... ...dan verdient hij de kost met loesje zaken. Hij wordt door zijn vrouw het huis uitgezet... en ...dan mag hij van de gemeente in een container... Doos wonen oh, ja. aan de overkant van dezelfde straat. En dan gaat hij uh, amfetamine verkopen en allerlei nee. dingen. Uh, wordt daar op een gegeven moment ook voor gevangen gezet, maar dat is, is eigenlijk maar kleine criminaliteit. Maar hij heeft als um, ambitie om zijn zoontje Robby, een groot wereldwijd bekend fietser te zien worden. En het jongetje, dat leidt hij al op daartoe als hij nog heel klein is. En Robby zit. Die, die wordt beschreven... die heeft dus tussen de haakjes... maar dat weten we eigenlijk niet... de leeftijd van Tonio... maar je, als je de rest van, van de heide kent... dan denk je daar vrijwel meteen aan. Dat jongetje gaat heel uh, kritisch... de hele tijd zijn vader staan bekijken. En soms um, vraagt hij hem uh, uitleg. soms heeft hij kritiek met een paar woorden... Hij heeft ook een vriendje van een paar jaar ouder... die, uh, die, die al van alles kan wat hij nog moet leren. Kortom, Tonio is, is in opleiding. En uh, als dat na een paar jaar... Uh, worden ze allemaal uh, pubers enzovoorts. En Tonio is intussen al bezig... een uh, amateurfietser van formaat te worden. Uh, als hij een jonge volwassene is... dan weten wij intussen dat de vader als maar ruzie maakt met de moeder... ...en hij mag niet meer in die container slapen... ...en dan mag hij in een eh, garage... Dus achter in de tuin slapen... ...de vader dus... Ja. ...en wat de jongen daarvan meekrijgt... ...is gewoon niet al te veel fraais... ...wordt heel cynisch manneke... Die um, leeft met uh, de angst voor de dood. En toen jij dat straks erover had, over de angst van doodgaan enzovoort. Moest ik ook al aan, toon, aan, aan ton, Tommy, nee, hey, en Robbie, en Robbie, Robbie, Robbie ja, denken. Die, Robbie. die ziet zijn vader op een gegeven moment op het dak iets repareren. En die denkt, mijn god, dat gaat niet goed. En dan begint hij met zijn vriendje, dit ik-figuur van het boek, uh, na te denken. Nou, ze ja. zijn misschien tien jaar of zo, op dat moment over doodgaan. En hij zegt... Um, dood um, is alleen aanvaardbaar zegt dat jonge kind... als het naadloos aansluit bij het leven. Dus het moet snel gaan. Het mag niet een ziekbed zijn... het moet heel snel gaan. Ja. Um, uh, vandaar dat hij ook heel graag... Uh, wielrenner wil worden. Hij wil zo snel zijn... dat voor je hem gezien hebt... zie je hem al niet meer. En dan noemt hij dat... Snelheid uh, wordt een, een, een lichter gewicht en wordt als het ware een lichtflits. Dat is een erg mooie passage zoals ze dat samen uitwerken als eigenwijze snotneuzen. Ze hebben dan wel eens van uh, Einstein gehoord en daar maken ze een beetje ruzie over. Um, dat milieu wordt geschilderd, maar de mensen die erin voorkomen zijn toch eigenlijk meer karakterstype? Type? Type, ...dan dat het om... iemands persoonlijke ontwikkeling gaat. En Robbie... Die, die, die, ...die zwalkt er een beetje tussendoor. Die ontwikkelt zich met de tijd mee. Uh, wordt toch... ...eigenlijk wel een boefje. En... Uh, ...wordt ook stunt motorrijder, waarbij hij uh, over auto's moet springen met zijn, uh, met zijn, motor. Met zijn motor en dan over auto's die in ver uh, verbrand zijn en vier auto's enzovoort, uh, rijdt dan uh, met een vriendje te hard, wordt achterna gezeten door de politie en uh, in het donker merken ze dan dat alle gevoel voor snelheid verdwijnt. En dat is wat de jongen alsma in zijn hoofd heet, snelheid maken, snelheid maken om, om onzichtbaar te worden. In het donker, als ze achtervolgd worden door de politie, dan denken ze dat de snelheid van die auto waarin ze op dat moment zitten zo groot is dat ze niet gezien kunnen worden door de politie. Oh ja, ja, ja. En op een goed ogenblik, dan, dan van der Heide, heeft dan een regeltje wit en zegt dan: De auto omarmde de boom. <laughs> En uh, met weinig woorden laat hij dan merken... Ja, dat is inderdaad shocking als je dat leest. Ja, en dat dat jongetje nee? dus eigenlijk overleden is volgens zijn ideaalbeeld van ja, het leven. Ja. ja. Het sluit nou, naadloos, naadloos ja. aan op zijn leven en ineens is het afgelopen. En dan beschrijft Van der Heijden ook zijn, uh, zijn eigen reactie als verteller. En als je dan later Tonio leest, dan, dan krijg je werkelijk de ribbels. Want dan denk je, dat heeft die man nou, in 92... Dat kan niet, hè? Tonio, verwijst hij naar. Dat weet ik niet. Oh. Nee, maar. Heb jij Tonio overleden? Ja, maar ik weet me niks te. Ik het voor dat zijn zoon. Ik heb niets gezegd. Zijn zoon is overleden met een autoongeluk. ongeluk En als je dan dit leest, ja. Ja. Lijkt het wel een voorspellende ja, waarde? Maar hier is jongen die, die er eigenlijk op uit is om op deze manier aan zijn einde te komen. Maar het is niet zo dat die Tonio in werkelijkheid ook een snelheidsduivel was. Of nee, nee, een, nee, de, nee, nee, nee, nee. Die nee. hij hele duidelijke ideeën had over hoe die dood wilde gaan of zo. In, in die zin is, het, is er geen overeenkomst. Ik denk dat ah, nee. Tonio, de, de werkelijke Tonio, daar nog te jong voor was toen hij dit schreef, zes jaar. ...en die kon eigenlijk, denk ik fysiek gesproken... ...nog niet zo'n ambitie hebben die deze Robbie ontwikkelde in de loop mm. van de jaren... ...van ik wil zo snel leven dat ik onzichtbaar word... ...en de, die ambitie had ook te maken met het feit dat hij zich schaamde voor zijn vader. Als ik nou onzichtbaar ben als kind... ...dan Goed, hoef ik me ook niet ook te, schamen. te schamen voor mijn vader. En ja, Als jullie willen kan ik er iets uit voorlezen... ...maar we kunnen er ook bij laten wat je wil... Uh, bijvoorbeeld um, het stukje waar, waar de dood beschreven nee, wordt. Ja. Het is natuurlijk ja. niet leuk. Hè? Um, ze reden in de buurt van Helmond in, op een donkere weg in een auto. Daar op de bosdijk was een splitsing. Niet in werkelijkheid, maar volgens de logica van de nacht. Twee wegen. De weg van het leven maakte een onverwachte bocht naar links. Die misten ze. Natuurlijk misten ze die, want de weg van het leven moet worden bijgelegd door de zon... Door op zijn minst het dimlicht van een auto. Door het lantaarntje van de Johannes, desnoods. Dus gingen ze zonder recht rechtdoor, de andere weg op. Het vriendje roept: Rob! Of hij schreeuwde het waarschijnlijk. Plotseling groeide er hoogopschietend een boom uit de auto. Hij was met veel geweld van stam en takken in één ruk dwars door chassis en koetswerk van het in de nacht stilstaande voertuig heen gedrongen. Door de kracht van zijn groei lieten twijgjes en blaadjes los, maar nog voor die konden neerregenen, op wat er van de auto restte, stoven er met fluitende vleugelslag twee vogels uit de kruin, verschillende kanten op. Maar hun kreten waren niet van elkaar te onderscheiden, ze klonken als één schreeuw van angst en triomf. Niet alleen de jongens, met de zwarte sjerpen om de nek, omhelste de boom, het blik van het koetswerk had zich als een gewaad met zilveren biezen en zomen. en theatrale kreukels en plooien gedrapeerd rond de stam die bloeide. Eerst nog kleurloos, als had een hert zich aan de bast vergrepen. Tot bleek dat bomen ook rood kunnen bloeden. Mm -hmm. Die woorden gebruikt hij voor uh, de crash. Ja. En niet meer. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat er daarna volgt is... is uh, hoe de omgeving erop reageert. Vooral de moeder van het jongetje Robby. Was intussen al een volwassen vent hoor. Even in de twintig. Of rond de twintig. En ik vind het zelf wel heel knap... om zo'n verschrikkelijke gebeurtenis... te beperken. Dat is een dun boekje. Dat heeft hij ook niet veel geschreven. Nee, maar er ontbreekt niks. Wat je zou willen... Uh, ...weten van de verteller... ...van zijn reactie op de dingen... ...het staat er... ...maar kijk, heel, heel dat gebeuren met die auto en die boom... ...dat is ontdaan van toeters en bellen... ...ja, helemaal... Ja. ...het is zo sober gehouden hè... ...en um, dan gaat de verteller van het boek... ...een eentje verder door... ...als jullie het willen horen... Ja. Um, ...hoe er in de kerk gereageerd werd... ...bij de uitvaart... Mm -hmm. De ik-persoon ik is op dat moment de verteller van het verhaal. Ik besefte, wat was ook een vriendje van Robbie. Ik besefte dat ik hem voortdurend in de kerk al had zitten knijpen voor haar verdriet van de moeder. Dat ik me als iets verzengends voorstelde waar je buiten de buurt moest zien te blijven. Ik merkte dat ik dat vreeswekkende verdriet van haar onophoudelijk inwendig liep te bezweren. Ik keek met haar ogen. Hier trad voor de gelegenheid, getooid met bloemen en linten, die hele, voor haar altijd verborgen gebleven, geheimzinnige wereld van haar zoon aan de oppervlakte. En bij vol daglicht nog wel. Anders dan vijf jaar terug op de begrafenis van Egbert Egbers. Rond diezelfde tijd in september verscheen nu overvloedig de nazomerson. Veel vrouwen en kinderen droegen nog zomerkleren. Het was een geruststellende lichte wereld van mensen die jong en sterk en vitaal waren. Gebruind nog van de vakantie. En die zich op een ontroerende manier ongemakkelijk gedroegen. Dus ze stil en plechtig aan de rand van de open groeven moesten blijven staan. En hij beschrijft hier nou hoe, hoe uh, vriendjes en vriendinnetjes er zo reageren. En er komt even later een passage waarin blijkt dat de vader het... Niet accepteert dat de zoon dood is. Mm. En dat is al de tweede keer. Want hij had al eerder een keer een ongeval meegemaakt. Kwam de politie vertellen dat hij klinisch dood was. En de vader maakte AMO ook het hele dorp rond. Want dat kon niet. Robbie kon niet dood. En inderdaad, Robbie overleefde. Uh, tegen alle medische verwachting in. En de vader ging er dus vanuit. Robbie, mijn oogappeltje, mijn held mm -hmm. is onsterfelijk. De, toen hij dus echt overleden was en de politie zei hij is niet klinisch dood, hij is overleden, geloofde de vader het weer, weer niet. En dat vind ik ook wel iets, iets heel merkwaardigs in het, in het oog van uh, wat hij over Tonio schrijft later. Hè? Hoe moet je als ouder uh, ja, tot, er, tot acceptatie komen? Want twee keer toe heeft deze vader ooit geweigerd. En hij werd aan het graf staande ook helemaal, helemaal gek, zeg maar. Ja. Omdat hij zei, daar in die kist ligt niet mijn zoon. Jullie liegen met z'n allen. Ja. En dat is heel eh, navrant om te zien. En dat is dus de fantasie of het inlevingsvermogen van Van der Heijden. En toen ik dat dan weer las, toen dacht ik... Oeh, ik, eh, het, het is inderdaad waar dat zijn oeuvre één geheel is. Waarin hij vooruit kijkt, zonder het te weten misschien, ja, ja, en ja. terugwijst. En eh, op dit moment kon hij natuurlijk nog niet zo ver vooruit kijken. Maar hij zal nog wel eens aan dit boekje gedacht hebben. Ja. Nou, dat, dat lijkt me wel. En waarom ja. hij het nou weerborstels heeft genoemd, moet ik zeggen... Ik heb eigenlijk maar. Wat zo heet Weerborstels. Het, ja. het is uh, het bijnaam die um, de Ik-Verteller gaf aan uh, zijn vriendje Robbie. Die was vijf jaar jonger en was dus kleiner dan hij toen ze allebei een jaar 6, 7, 8 waren. En hij zag elke keer een heel mooi blond strooie kopje. een Weerborstels. Dat, dat hij haar zag hij onder, ja, onder ja, ja. zijn handen. En hij vond dat vertederend. Dus ja. hij had. Uh, de robbie kon een potje bij hem breken. Yeah. En die, dat gevoel van de, dat de robbie toch, uh, dat, dat klinkt hieruit. Een, een soort um, ja, deernis eigenlijk. Want de jongen is helemaal niet zo goed terechtgekomen. Het werd echt een, een rotjoch. Mm. Hij uh, heeft heel wat nare dingen uitgesproken. Maar in het oog van zijn grote vriend... bleef het toch dat kleine menneke met die gouden mm. weerborst. Yes. <laughs> Goed, een, een onderdeel dus. Ja, het is prachtig. Het is prachtig. Uh, je hebt de Tonio dus gelezen. Ja. En uh, hoe vind je, wat vind je van dat ja, werk? Dat is veel beschouwender. Uh, dit is meer registrerend. Hè? En, en uh, dit, dit was natuurlijk ook niet het verdriet van Van der Heijden. Dit was het, het ingedachte verdriet van ja. een vader ja. en ja. een moeder. Ja. Die in een hele vreemde milieu woonden. Want als je dat leest... Uh, ja, het is heel, uh, zeg maar, uh, aan de rand van de maatschappij in allerlei opzichten. Terwijl uh, dat, dat, dat geldt helemaal niet voor Tonio en zijn ouders. Nee, helemaal dus het niet. Dus in de, in de, het is een werkelijkheid, het is een verhaal. En dus een andere werkelijkheid dan de werkelijkheid die ja. hij over zijn zoon ja. heeft. Het is beschouwende, maar vind je het uh, goed? Ja. Een goed boek. Ja, ja. maar ja, ja ik, ik moet zeggen. Ik kom, ontkom niet helemaal aan de indruk. Maar die heb ik wel eens vaker. Uh, bij, bij Connie Palme bijvoorbeeld. Dat het... Uh, je, je moet heel welwillend lezen. Want anders denk je... Dit heeft een hoge mate van therapeutische werking. Mm, ja, we hebben hier een lezer gehad die dat niet welwillend uh, kon lezen. Frans de Groot vond het namelijk een walgelijk boek. Hij is ook niet verder gekomen dan 150 bladzijden. Ja, bladzijde, 150. Hij, uh, hij zegt het gaat helemaal niet over Tony Ho, Het gaat de hele tijd over AFT. En uh, ja, ik kon, uh, kon er niet in komen. Uh, ja, het moet natuurlijk mogen dat een schrijver over zichzelf schrijft. Ja. Uh, maar als je, als je denkt dat hij niet verder komt dan, wat ik zeg, het therapeutisch gehalte... Ja. Dan kon het ook een, een, een dagboek zijn wat een psycholoog je aanraadt om, om, om je gemoed te luchten. Ja. Ja. Het moet meer zijn natuurlijk. En het is in dit geval sowieso, het gaat niet over de schrijver nee. zelf. Maar zijn hele uh, fantasie en voorstellingsvermogen zit erin. En zo scherp en zo zo. Ja precies, hij beschrijft dus heel erg goed goed, de, of omschrijft de, het, in dit boek wat jij nu net voorleest uh, het verdriet van die ouders en die vader die dat eigenlijk niet kan accepteren, dus die manhoop die zich ieder ouders ontschrijven kan voorstellen, maar dat beschrijft die Antonio misschien juist helemaal niet, is hij daar veel afstandelijker in? Nou dat, dat zou ik niet durven die, zeggen afstandelijker oh, oh, nee, maar juist meer, het, het het, wat je zegt, het gaat meer om oh, het verdriet hemsen. van de ouders, terwijl hier de verbijstering van een vriendje van hoe kan het met die jongen toch zo gegaan zijn. No. En, en hoe, hoe, hoe, is het, hoe verbazend dat je, dat het jong sterft zoals hij altijd gewild had. Want hij was doodsbang voor de dood. Vriendje, ik vertel er ook. Daar praten ze heel vaak over. En ze waren geen van beide bang om dood te gaan, maar over de, uh, de manier waarop ze zouden doodgaan. Mm. Hè, of, het, of het nog uh, um, ja, groots was. Of, of helemaal zielig. groots en misleden. Ja. Ja, en uh, kijk, uh, bij Tonio ging het om hoe verwerkt deze vader ja. dat verdriet. Ja. En dan mag hij natuurlijk over zichzelf praten. Ja, ja dat kan ook. Maar als anders. je denkt, en ik heb daar Connie Palme ook wel eens met een schuin oog uh, haar boek aangekeken: van is dit exhibitionisme? Ja. Maar dat is heel onwelwillend. Ja. Dat wil ik niet doen, want nee. uh, het, het is daarvoor te goed geschreven uh, van de heiden. Mm -hmm. Oh Die, ja ja dat ja zo kijk, kijk nou ja ik er goed tegenaan. zo horen we verschillende van verschillende kanten we zullen het ook zelf moeten lezen om, ja. om het te kunnen beoordelen <laughs> ik ook lees dat ik er niet aan begin. jij begint nee er niet nee, aan. nee nee nee. Nee. Nou. nee nee je hoeft niet nee mm. ik heb al nee en dan al die dikke kennen zou ik veel die dit lezen neem het eens gezellig mee nee dat Via Borstels, ja. ik lees het dat is, kijk, Ik heb oortjes ja. gelegd Want het is uh, ja, ja, maar met andermans boeken niet. niet hoor Je, maar. Krijgt, je krijgt het <laughs> zeker van mij terug Dan gaan we nu luisteren naar uh, Onder de Bomen van het Plein We trekken vaak naar vreemde landen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 vergelijken en alles nuchteres bekijken en zijn we niet door schijn verblind dan komen we tot de conclusie we zoeken ver naar een illusie terwijl je het toch zo dicht bij vindt Onder de bomen van het plein Daar kan je zo gelukkig zijn Onder een dak van bladeren, Daar bij het hekje van plantsoen. Onder de bomen van het plein Van hun gemoed, zend ik uit verre een groet, maar Mario, mijn Rembrandtsplein. Onder de bomen van het plein, daar kan je zo gelukkig zijn. Onder het dak van Groen, daar bij het hekje van planzoet. Onder de bomen van het plein Daar ligt een paradijsje klein En uit de diepst van mijn gemoed Zend ik uit verre land een groet Waar jou mijn Rembrandts blijft Yeah! Nou, we gaan uh, eerst maar eens een recensie lezen en daarna gaan we weer verder met Wil Hever, meet in Havana, Aspect Soesterberg 2011. Er is in principe geen noodzaak om de gedichten, essays en romans van Hever te lezen. Behalve dat hij tot het wereldje hoort waar je hem tegenkomt met hem babbelt en koffie drinkt. Kortom, met hem verkeerd op voet van je en jij, zoals Leo Joosten pleegt te zeggen, wanneer hij iemand bewondert en daarover quasi wil opscheppen. Je kent hem als een aardige vent, als de redacteur van Leidraden. En waarom zou je niet lezen wat hij schrijft en de moeite van het publiceren waard? Goed, noodzaak is er niet. Er is niet alleen vrijheid van meningsuiting, er is ook de vrijheid om andermans meningen niet tot je toe te laten. Je hoeft ook niet per se een recensie te schrijven. Het beste is om geen recensies te schrijven als je iemand zo kent. Een negatieve recensie is niet bevorderlijk voor het sociale verkeer. Wel bevorderlijk is het als je zegt dat je het boek geweldig vindt, dat je het in één adem hebt uitgelezen en dat het een ware page-turner is. Al die dingen heb ik de jongens van ons wereldje horen zeggen tegen een glunderende auteur. En zo draait de wereld door. Deze aanloop zou overbodig zijn als ik me zou willen voegen in het koor der gelijkgestemden. Quod non. Ik vind Wilhever een verdienstelijke schrijver. Ik bewonder zijn doorzettingsvermogen om het allemaal gedrukt te krijgen, maar ik vind het niet geweldig. Toch heb ik meet in Havana gelezen. Deze roman, ik hoef het verhaal voor zijn bewonderaars eigenlijk niet samen te vatten, gaat over een oogarts die in Havana naar een congres gaat van vakgenoten en er nog een week aan vastplakt om het land te verkennen. Hij is vrij man met een mislukt huwelijk achter de rug. Het is warm in Havana, er lopen mooie meisjes rond, buitenlanders zijn sowieso gewild vanwege hun dollars en er hangt seks in de lucht. Van zijn eerste roman, Het Bitter van de Rosse Maan, hebben we onthouden dat de auteur geïnteresseerd is in mooie jonge vrouwen die zich aan de rosse kant van de samenleving ophouden, tegen wil en dank, tegen hun betere inborst in. Het hoeven niet eens low-life meisjes te zijn, ze mogen van wil best cultureel ontwikkeld zijn, liefhebbers van muziek, politiek goed geïnformeerd, geverseerd in en enkele goede dichters, niet onbekend met de filosofie zoiets als hever zelf dus, de auto intellectualis, maar nu geprojecteerd in een verleidelijke jonge vrouw die het maatschappelijk en financieel wat minder getroffen heeft. Dit is ook in Havana het geval. Het verhaal gaat over Hollandse Jan en Havanese Loes. Als Jan de slaap niet kan vatten, terwijl het nog zo warm is buiten en zijn zaad drinkt, spot hij de vrouw die wellicht de ontvangster kan zijn van het lastige goedje. Nu is Jan niet regelrecht een hoerenloper, dus gaat het er wat omslachtiger aan toe. Hij bezoekt haar thuis, maakt zich wijs dat hij verliefd op haar is, houdt het nog een paar dagen op, maar dan is er geen houden meer aan. Eindelijk van dat zaad af. En dat smaakt naar meer. Maar time is up. Jan moet terug naar Nijmegen. Scheiden doet lijden, we bellen nog en ik kom terug. Zo gezegd, zo gedaan. Bij het tweede bezoek is het raak. Lus wordt zwanger... Maar dat was de bedoeling niet, althans niet van Jan, maar wel van Loes. Is het liefde, is het berekening. Hij en wij weten het niet, alleen Loes weet het. Volgt weer een omslachtig parcours waarin Loes met baby naar Nederland komt. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag uit Cuba weg wilde. Maar Jan heeft liever niet vrouw en kind onder zijn dak. Maar zoals bekend, een vrouw is duizend mannen te erg. Dus het lukt Loes. Daar zit Jan met Loes op een appartement in Nijmegen, dat hij vlak voor haar komst helemaal heeft ingericht met behulp van een binnenhuisarchitect. Walgelijk, die binnenhuisarchitect, hoe verzin je het? Maar intussen is het wel over met de liefde, die in Cuba zo mooi bloeide. En wat nu, zei Pichegru? Luz terug naar Cuba, Luz naar Spanje om haar oude stijl weer op te pakken. Jan op bezoek bij Luz, allemaal omslachtige verwikkelingen en hoe komen we hier ooit op een nette manier uit? Die is er niet, dus eindigt het boek met een auto-ongeluk. Drama, waarin het zoontje om het leven komt. Loes haar aangezicht schend. Jan terug gaat naar Nijmegen. Hij stoort in, gaat in therapie en intussen, zonder dat we dat ergens zagen aankomen, moeten we geloven dat hij hartstochtelijk van zijn zoon hield en nog steeds een zwak plekje heeft voor Loes. Jan gaat in therapie. Het boek blijkt een lange therapeutische biecht te zijn. Al op de eerste bladzijde is het duidelijk dat er een openhartig gesprek gaande is. Ik dacht met de lezer, maar het is dus met de therapeut. Ik heb een godschruwelijke hekel aan mensen die je voortdurend tegen je zeggen... ...snap je, begrijp je, voel je, alsof je een debiel bent. Wel nu, in het begin van de roman struikel je erover. Snap je, begrijp je, kun je je het voorstellen? Aan het woord is een man die zijn straatjes schoon aan het vegen is... ...die ons medeplichtig wil maken met ons begrip... Alles begrijpen is alles vergeven. Met Jan heeft Wilhefe een onsympathieke held gecreëerd die zijn gat verbrand heeft en nu op de blaren moet zitten. Een held die worstelt met de spanning tussen liefde en verantwoordelijkheid. Een held die zich interessanter voordoet dan hij is. Een mispunt. Dat hij van zijn kind gehouden heeft is ongeloofwaardig. Praatjes voor de vaak, wat ik je brom. Waarom verzint Wilhefe zulke verhalen? Heeft hij niets beters te doen? Is het boek dan totaal mislukt? Natuurlijk niet. Ik ben nooit in Cuba geweest, maar wil hever des te meer. Hij raakt er niet over uitgepraat en al helemaal niet over Martí, een dichterdenker die op elke bladzijde wel vermeld wordt. Het kan goed zijn dat je het stratenplan van Hartje Havana dankzij deze roman een beetje op je netvlies krijgt, dat je de sfeer van het land proeft. In De Moeder van Loes wordt de revolutie bezongen en overeind gehouden tegen alle ramspoed in. In De figuur van Loes horen we alle kritiek die je maar op het regime kunt hebben. Wat Ogaats Jan in Nijmegen over zich heen krijgt aan Cuba-kritiek zal een mooi equivalent zijn wat ex Standaard Hever allemaal te horen krijgt als hij de loftrompet over Cuba steekt. Dit leest wel als authentieke pijn. Als je Meet in Havana gelezen hebt weet je heel wat meer over Cuba. Achterin het boek staat een nuttige chronologie van de belangrijke historische feiten uit een bewogen geschiedenis, plus een lijstje van belangrijke organisaties die betrokken zijn bij het wel en wee van Cuba. Een aantal mensen uit het bovenvermelde wereldje, dat doordraait als je niet zulke lelijke recensies schrijft, worden bij voornaam genoemd en bedankt. ...als mede vele ongenoemde Cubanen, met wie de auteur vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt... ...en die hopen op wat Martí ooit schreef... ...con todos y para el bien de todos por un mundo mayor. Nou, dat nou, nou, nou, nou. ja, is mooi. Wat een Fanfare, joh. Ja, dat vond ik ook van het boek. Dat je een heel, uh, heel mooi beeld krijgt ook van uh, dat klein... Ja, dat plein. Dat ja, ja. Ik, ik, had dat, aan, te, ik had dat nooit gezien, maar toen ik dat gelezen had, ik: Oh, dat heen, Ja, dat weet hij, dat kan die heel goed. Hij beschrijft dat centrum van Cuba en, en alles ja. en, en je komt veel over Cuba te weten. Ja. Maar ik vind het een beetje een slecht verhaal. Ja, maar goed, de ene kant en de andere kant. Ja. Ik vond, dat vond ik het aantrekkelijke van dat boek. Ja. Nou ja. Dus, maar jij hebt het gelezen, gelicenseerd? Ja. En al. Gaan wij nu eerst nog even met Letitia praten. Ja. ja, dan lijkt me wel de sluitel af met die Russische koren. Goed. Hè? Ja. O, oh, um, oh. ik had de verkeerde krant voor me liggen. Uh, wat ik wilde laten zien, de achterkant van de Volkskrant. En dit is een andere dag. Volkskrant heeft een leuk idee gehad. Twintig boeken uitgegeven. Allemaal in uniform. Uh, Dik Bruna-achtige uh, uitgaven. Je mag ook zeggen, het lijkt op die, die, die, die, die, die de detectives die ze zo uitgeven in één kleur met in het zwart de hoofdpersonen of een, een, een, een merkwaardig gegeven uit het verhaal. En die twintig boeken, uh, daar zeggen ze van uh, in, in de aankondiging, uh, de, de, alle boeken die je vroeger nooit mocht lezen. Ja. Toen dacht ik, ik ben eens benieuwd. En waarom dan wel? Toen heb ik van al die boeken eens even bij elkaar gezet. Waarom zo'n boek in de tijd verboden was. Ja. Of in de ban en door wie. Ja. En, ja, um, dat, dat, dat, dat, heb je dat allemaal opgezocht? Ja, ja, ja. Nou, opgezocht. Uh, nou, bij ja, elkaar geschreven. Want kijk, er, uh, bijvoorbeeld het van, uh, een boek van Laurence St Terne, dat kende ik helemaal niet, uit 1768, dus, enfin, um, de uitgaven, wat ik eruit opgemaakt heb, is uh, uh, dat zijn eigenlijk vragen aan jullie. Als er boeken ver, uh, verbannen zijn of verboden in de loop van de laatste 250 jaar, want daar gaat het over met de ja. 20, alhoewel de Camerone al nog veel ouder is, mm. um, zou je zeggen, wat met de kennis en inzichten die we nu hebben, uh, dat is volstrekt nooddom een boek te verbieden. Of zouden jullie zeggen, ik kan me toch voorstellen in de tijd waarin zo'n boek verboden werd, dat dat gedaan werd. Ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld, ik sla het nou maar per op, van Goethe, het lijden van de jonge wegter uh, uit 1774. Dat was een geëxalteerd liefdesverhaal. En het was net op, de, op het moment dat de, de romantiek begon los te komen. Ja. Het was eigenlijk de voorromantiek. En er waren dus mensen die zeiden, Goethe is niet goed. Snik met zijn uh, sentimentele verhaal. Weg ermee met dat boek. En het boek is verboden gebleven, uh, omdat het eindigt in een zelfmoord mm, van ja, die zielige daarom, jongen. Ja, ja. Ik moest eraan denken gelijk toen die... Uh, toen die twee uh, jonge kinderen hier zelfmoord pleegden omdat ze gepest werden, ja. moest ik gelijk denken aan. Oh ja? ja, moest ik gelijk aan, oh. aan de weer te denken. Ja, het ja, slaat oh ja. nergens op, maar dat was, ja, mijn, nee, maar dat, dat was mijn eerste dus, impuls. En dat ja. is dus erg geleefd. En, tot, ja. en, en ook een man als Franco heeft hem uh, verboden. En wie verbood dit dan? Van Goethe? De hele omgeving. Ja, de ja. lezers wilden het niet lezen. Een ander voorbeeld. Ja, maar verbieden. ik neem aan dat het verbieden wat jij hier bedoelt. Of wat de volkscham bedoelt. Een boek die officieel verboden zijn. Ja, ja, ja. Niet ja, ja. dat lezers zeggen, nou nee, dit boek doe je in de band. Dat willen we niet lezen. Nee, maar bij het bij. Het is een officieel door de kerk of de staat uh, verboden boek. Ja, in, wat betreft Franco heeft het verboden en uit de winkels laten halen, maar mm. uh, toen het, dat is dus, uh, twee uh, hoe, hoe lang daarna, uh, 1935 of zo, toe. terwijl toen, toen het gepubliceerd werd, kreeg het onnoemelijk veel afwijzende kritiek en men wilde het boek eigenlijk doodzwijgen, want het was not done dat een jongen zich zo liet gaan. Mm. Nou ja, jij vraagt, kun je je voorstellen dat verboden werd? In die tijd, hè? In die tijd, ja. Je hebt uh, dictators en potentaten en pauzen. Uh, en dat, dat, dat vinden wij allemaal verkeerd. Maar ja, je kunt je het je wel in die zin voorstellen... Uh, dat zegt uh, mevrouw Lonen ook nogal wel eens een keer. Als, als er iets gebeurt uh, dat dat uh, heel vreselijk is... ...dat moeten ze niet in de krant schrijven. Mm -hmm. dat, dat krijg je uh, naapen. Dat, dat zijn een steltje die dat ook gaan doen. Ook ja. nou uh, in Amerika. En, en, van, en die meisjes die... Ja, dat moeten ze niet in de krant schrijven. Dus dat is ook een soort censuur. En dat is ook... Uh, en, en dat leidende jonge weerters... Daar hebben nogal wat mensen, jongelui het nagevolgd. Ja. En, en uh, dus... Als je dat wil voorkomen, dat effect... Dan kan ik me voorstellen. Ja, en die eindloze vrijheid uh, van de media het... is soms... Uh, je zag het natuurlijk bij, die, bij de, de, de rellen in Haren. Zag je het ook aankomen. Hè? Van tevoren, het, ik weet niet of jullie het hebben gezien... Maar van tevoren uh, zat ik... Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik kijk niet op Facebook. Heb, uh, maar uh, gewoon op de televisie. Hè? Oh. Op het nieuws. Zonder al, nee, er is helemaal niets te doen in Haren. Want er wordt van alles over gezegd. Maar dan is, kijk maar, er is hier helemaal niets te doen. Ja. En dan wordt nog eens herhaald. Ja. ja, er zijn nu een paar mensen. Ja, nou ja. Als dat, als dat voortdurend herhaald wordt mm. en, en dan als dat inderdaad op op Facebook mm. uh, of, of, of, hoe dan mm. ook op, uh, via die, dit soort moderne media die gebruikt wordt, dan vraag je erom en dan zeg je zegt ja, het is vrijheid mm. uh, om, om dit soort berichten mm. los te laten. Ik denk inderdaad nou, mm. niemand hoeft daar meer verantwoordelijkheid voor te nemen nee. ne? dat, mm. dat dat dingen misgaan. Dus, ja, jammer. Dan zeg jij ook jammer. ja. Ja, je, kunt, je, hebt, je hebt er geen verweer tegen. Mm -hmm. ja. Maar, ja, dat waren, dat waren... maar ja, zijn dat soms Fries... ook niet dingen die in de lucht zitten, noem ik dat maar? Ja, en, en... Nee, ja, maar waarom? De, even die weertel, hè? Ja. In die tijd dat die romantiek zo kwam. Ja, dan heb, dat heb je toch ook vaak, dat in allerlei delen van de wereld of een land of geesten dezelfde dingen opkomen, Als je mm. om en nabij mm. een beetje dezelfde uitvindingen hebben of dezelfde onderwerpen, of dan denk ik ja, van, van die zelfmoordgolf na die later ja. is dat iets wat in de lucht zo noem ik dat dan ja. maar zit. Mm. Mm. Mm. Maar ja, er waren denk andere, er, er zijn een paar romans geweest die uh, zijn verbannen andere? zijn omdat het uh, uh, Amerikanisme bevorderde. Oh ja. En welke waren dat? Ja, dan moet ik eventjes... Uh, even even ja. kijken. Nou, het is bijvoorbeeld een oorlog... Die door Amerikanen gevochten en gewonnen moest worden. Oh, zo ja, ja En dan je heb je bijvoorbeeld dat we, uh, Sanan Rushdie. Daar weten we nou ja, ja, veel meer van. Ja, ja, ja. Ja, en godslastering en belediging van de islam. is dat verboden? Of? Ja, ja, ja. Door de Door de, de, oh, de, de fatwa. Ja, het is dus ja, niet door dezelfde allemaal nee, verboden. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar je hebt bijvoorbeeld Anaïn Nien. Kennen jullie haar? ja. Met ja. Ja. Dagboeken. ja, dat is, uh, dat is, uh, deel daarvan is althans uh, verboden vanwege haar uh, driehoeksverhouding die zij met begonnen was met de, met, met de Millers, het ja. echtpaar Miller. En dat, dat, ja, dat vond men heel gênant. Mm -hmm. uh, maar wie verbiedt dat dan? Dat kunnen dus soms de, de, de kerk zijn. Dan zijn er door de, door de idyl uh, boeken verboden. Aha, oh of ja. of ja, ja. verboden in de zin van um, genegeerd. Halve minuut. Oh, nou, nou uh, dan uh, moet je de. John Stijn, ja, je vroeg een keer naar de Maritia Witte, Letitia van de Heuvel Ben Lone, maakte dit uur. Wij danken Joop Natrop voor zijn technische assistentie. Ik denk dat we ook moeten vertellen dat we er twee weken uit zijn. Ja wordt Want, herhaald. Ja, het wordt herhaald. En we zijn weer terug met een verse uitzending. 7 januari. 7 januari. Ja. Dus uh, fijne feestdagen. Alvast een goed uiteinde en een gelukkig ja. nieuwjaar voor onze luisteraars. Dit was een uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar. Nou, zijn we toch. Uh...